Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De verlenging van de gevechtspauze tussen Israël en Hamas is pas op het allerlaatst geregeld. Dat zegt het Catarese ministerie van Buitenlandse Zaken. Vanochtend werd bekend dat die gevechtspauze nog een dag langer gaat duren. En over wat er na morgenochtend gebeurt, daar weten we nog niks over. Deze onderhandelingsexpert denkt wel dat het nog langer gaat duren. Ik verwacht wel dat er een verlenging gaat komen. En dat we op dit moment met een eendaagse verlenging hebben te maken. Omdat een aantal losse eindjes gisteren waarschijnlijk nog niet werden opgelost. En vandaag waarschijnlijk aan elkaar worden verbonden. Waardoor er wel weer een wat langere pauze kan ontstaan. Waarschijnlijk konden Israël en Hamas het moeilijk eens worden... over welke gevangenen er moesten worden vrijgelaten. Op het spoor bij een bokstol in Brabant is vanavond een paard dood gegaan... bij een aanrijding met een trein. Het paard stond in een trailer die was losgeraakt van een auto... en op die manier op de overgang stil was komen te staan. De bestuurder probeerde die paarden snel te bevrijden... maar de trailer werd geraakt door een trein. En de bestuurder is nu zwaar gewond. Een ander paard in de trailer wist wel op tijd weg te komen. En de nieuwe Nederlandse vechtsportbond heeft een voorzitter. Het is Peter Quint, die nu nog in de Tweede Kamer zit voor de SP. Daar heeft hij veel tegen armoede gedaan... en zat hij in de ondervragingscommissie over de gaswinning. En je kent hem misschien ook wel als de enige politicus... die in een t-shirt in de Kamer durft te staan. Heer Quint, Ja, maar alles waar zijn... is uw jasje? Dat vraag ik mij al jaren af, voorzitter. Ik heb een hele langzame wasmachine en een slechte stomerij... Peter Quint kickbokst zelf al jaren. Als voorzitter van de nieuwe vechtsportbond gaat hij proberen... om kickboksen en tijdboksen populairder te maken onder jongeren. Dan nog het weer. Er is vanavond bewolkt en droog. Vannacht gaat het een paar graden vriezen. Morgen wordt een droog en bewolkt dagje met langs de Noordkust kans op een bui. En het is dan maximaal een graad of twee. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A1. Amersfoort richting Amsterdam tussen Baren en Hilversum. Een half uur vertraging door een aanrijding. Eén rijstrook is daar dicht. Op de ring van Amsterdam tussen Amsterdam de Baarsjes en Amsterdam buiten Veldert. 10 minuten op onthoud, Daar staat een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM.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 ja, ja ik, jij zegt het, maar uh, hij uh, is nog behoorlijk energiek. Uh, nou, in we zaten dat. samen in Cloud Machine. Cloud Machine ja. was mijn ja. band. Ja. En uh, daar heeft hij vanaf 1998 tot uh, 2014, december 2014, uh, heeft hij daarbij gezeten. Ja, ja dat, uh, dat is. Uh, Langst langs uh, blijvende uh, uh, de, bandlid. Ja, ja, want hij was ook op de avond dat, uh, dat ja, jij. De theater, uh, ja, een Theater, de ja. Theater, Liefde was hij toen ook.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 De sfeer was gewoon heel goed. En Het doet me denken. Iemand schreef op, uh, op internet ergens dat uh, Rotterdam heeft uh, Walhalla. En Haarlem heeft de liefde. Ja. Je Walha -theater ja, Walhalla, Walhalla je? ben ik geweest. Dat is een heel mooi, ja. uh, mooi theatertje. Is dat. Ja. Ben ik uh, één keer geweest. Toen was ik uh, uh, Rodi destijds. En uh, die, diegene die daar uh, moest uh, spelen. Die, uh, uh, ja, die moest daar zijn in het theater Walhalla in Rotterdam. Precies en voor mij is het, het was ook een... Volgens mij is de Katerdrecht zelfs nog.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 Um, en dan, dan even over de actuele zaken hier, hier in dit ja. dorp. Want ja, uh, we hebben hier uh, twee schepen gehad. Eén van, uh, die is uh, vlot getrokken. Daar heeft uh, Leon zelfs nog een, de hand in gehad met een camera uh, samen met Albert Gelder. Die is er vanavond niet, maar die is normaal gesproken hier ook. Uh, en, en ja, dat slepertje, dat, uh, dat wist te vertrekken. Maar die andere, die, uh, die ligt er nog bij, uh, bij Tuin-Akersloot. Ja. Dus ja, uh, want...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 Yes, briljant. <laughs> dus uh, na deze uitzending zullen <laughs> heel veel mensen hier in zand <laughs> <Ja, laughs> Met een muts, Cies. met een bolletje op uh, gaan, ja. uh, gaan lopen. Dat, uh, dat lijkt me wel heel erg... Eh, ik vond het wel een leuk verhaal. Jij ja, kwam wou mee. Is, maar je bent oh, ja, dus ik zo... heb het dus zo... ja, anders, je hebt het ook van iemand anders. het gehoord. Dat, dat zeg je net. Dus, uh, maar uh, dit even met een uh, kleine...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 Like this, I really need to start to live. But too bad, too bad, too bad, too bad. I Don't have any respect. We are not the privilege, but we are the oppressed but for belong when it's there.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 you're not the only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 We are artists only I wanna watch me paint A pretty picture Of your pretty face Artists only I am a guy who acts In that one movie About a guy who acts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 Your name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 Precity is het eerste nummer wat we nu gaan horen van Ruut Irici aan de maal. 10 am I sit by the window looking out waiting for no In the workflow, this old town.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 daarop afstemmen. Maar ik kan mij nog een keer herinneren dat jij bij Leo Blokhuis uh, daar was en dat nummer op een uh, nou eigenlijk, ja, op een uh, bezielende wijze met, uh, met al die muzikanten eromheen. Ja, de daar, de uh, assist, Egon was ja, ja, ja, ja, ja. en Rick, Rick Cornelis en uh, en, en dan een dan koor zelfs. Ja, ja bij, de zangeressen ja, ja. waren er ook. Uh, en dat vond ik uh, toch wel een hele mooie, mooie uitvoer. uit YouTube ja ja Als je ja, staat mijn naam op doet, en dan vind je wel op YouTube. Ja, ja, ja, de uitvoering is nog beschikbaar op YouTube, inderdaad. Yes.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 friend hope I will see you again someplace sometime you know how it is when it feels like the day never ends until you find To everything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 Maar je pakt akoestische gitarren, elektrische gitarren. Uh, wat, wat, uh, wat, wat gaat er dan? Uh, ja, ja, ik, ik zit even een beetje na te denken van wat wat, uh, wat welke afweging maak je?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 En dat stijgt in zo'n kerk helemaal op. Ja, ja, ja. Dus, dus ik dacht, nou dan heb ik de onderkant uh, en het midden van het fre frequentiespectrum. Ja. Uh, voor, met de gitaar, er zit mijn zang tussenin. Ja. En dan zit die soort saxofoon erboven. Ja, ja, ja, ja. Boventonen, middentonen en lage tonen. Ja. En dan hoop je dat het een beetje de ruimte vult.